Dus niet na één kilometer. Zo ziet u de weg en rijdt u rechtdoor. En niet van links naar rechts, zodat u altijd veilig uw bestemming bereikt. Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Ga naar laat je Niet Afleiden.nl Ondernemen in het buitenland? Doe dan mee aan de VertrekNL Ondernemersprijs 2012 en win 11.000 euro aan prijzen. Ga naar vertreknl.nl. Vertrek, -Nl .nl. vertrek -NL, het glossy magazine over wonen en werken in het buitenland. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een ernstig ongeluk bij de IndyCars heeft het leven gekost aan de Brit Dan Weldon. Op de Oval van Las Vegas reed hij in op een ongeluk voor hem. Oh, here we. Go. Oh, here we go. contact a huge crash. Oh, oh. Up in turn two. Oh, multiple cars involved. We spreken over het ongeval met Robert Dornbos Die reed jaren met en tegen Weldon. Terwijl we ons in Nederland heel erg blij maakten met het honkbalgoud. Met in Amerika beslist wie de World Series gaat spelen. U hoort er zo direct alles over. En Ajax probeert morgen de eerste overwinning in de Champions League binnen te slepen. In Kroatië is Dynamo Zagreb de tegenstander. Trainer Frank de Boer hoopt dat zijn elftal nu eindelijk eens volledig geconcentreerd aan een wedstrijd begint. Ik, uh, we gaan ervan uit dat zij ook het besef hebben... En wij allemaal dus beseffen dat dit een hele cruciale wedstrijd voor ons is in Europa. Van onze verslaggever in Zakrep hoort u zo door meteen hoe Ajax dat moet gaan doen en in welke samenstelling. En in Arnhem leefde men vandaag op een roze wolk. Vitesse won namelijk in het hol van de leeuw van NEC en dat telt. Ik heb geslapen als een os. Heel lekker. Ik ken niet beter. Die kakkelak in het Nijmegen, dat, dat is nou maar zo. En natuurlijk aandacht voor de Europese kampioenschappen boxen in Rotterdam. Dat is vandaag begonnen met Nederlandse inbreng. Ja, want Marichelle de Jong heeft in de categorie tot 69 kilo... de kwartfinales bereikt bij die Europese bokskampioenschappen... voor vrouwen in Rotterdam. De 33-jarige titelkandidaat uit Wallingsveen... rekende in de eerste ronde resoluut af... met een van haar concurrenten, Elena Vistropova uit Azerbeidzjan. Je maakt een beetje een opgeluchte indruk. Ja, dat ben ik echt, we niet weten. Maar het zag er toch overtuigend uit? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik zat eigenlijk een beetje gewoon in mijn eigen... Ja, niet echt super flow of zo, maar ik, was wel een, ik moest gewoon mijn dingen doen en uh, mijn opdrachten gewoon uh, uit, uitvoeren. En dat heb ik gedaan volgens mij. Maar toch in de derde ronde hè, hoorde ik opeens 7-7. En dacht ik van, wat? <laughs> Toen was het wel een beetje, een beetje spannend. Maar heb je het wel in je hoofd zitten hoe de stand van zaken is tijdens zo'n wedstrijd? Soms, soms ja. Als ik dan hoor, en ik hoor ook vanuit het publiek van ja, die, als, het goed, als het goed erop zit. Dan denk ik van oké, okay, ik had meer punten gescoord dan haar, maar de exacte punten scoorde weet ik niet. Want dat, dat is best wel lastig uh, om te zien. Het is de eerste hobbel. Is het een belangrijke hobbel? Ja, voor mij altijd. vooral de eerste. En uh, ja, ik had al, om eerlijk te zeggen had ik met jan eigenlijk wel liever later uh, tegen willen komen. Maar uh, het geeft me nou zo'n goed gevoel dat ik gewoon ja, de eerste is al door en uh, die is klaar. En ja. Uh, nou. Was er extra spanning vanwege Rotterdam? Um, ja, ook. Dat speelde ook een beetje bij. Maar dat kan ik wel van me afschuiven. Maar het gaat me eigenlijk meer om uh, mijn tegenstander. En uh, ja, ik vond ja, daar wat Ik had haar gezien in Oekraïne. Ik was best wel onder de indruk uh, hoe goed ze bokst. Ik ga counteren. Dus, dus, die fysiek is ze niet sterk. Maar ze is wel goed in het counteren. En ik ben meer een aanvallende bokser. Counter kan ik ook wel. Maar daarbij moet ik wel even opwachten, oppassen dat ik niet, uh, ja, niet te veel ga counteren. En. Uh, haar maar laten komen. Gewoon het spelletje om laten draaien. Hoe voel je, je nu? Ja, heel erg opgelucht, zoals ik gezegd had. En uh, heel erg blij. En uh, ik ben ook dankbaar dat, uh, dat zoveel mensen... dat ik hoor dat ze uh, me aangemoedigd hebben. En uh, ja, mijn coaches. Ik ben er uh, ja, heel blij mee, met deze over, eerste overwinning. Maar ook fysiek, want morgen moet je weer verder. Ja. Maar ja, ik heb al genoeg toernooien gebokst. Dus ik weet uh, ja, hoe het spelletje loopt. En uh, goede cooling down doen, goed herstellen. En uh, ben ik klaar voor vanmorgen. En dan tegen? Duitsland. En dat is? Weet ik niet. Ik, uh, ik weet niet wie, uh, wie zij is. Misschien ook wel beter. Ik moet gewoon uitgaan van mijn eigen kunnen mijn eigen kracht. En uh, ik denk dat dat veel beter is. En uh, ja, ik ga gewoon voor de overwinning. Overtuigd van zichzelf. Marichelle de Jong, ze sprak met Floris van Hoorn. La grande ville mange la ville, la grande ville mange la vie. Marie Sibylle, Marie Vandel, Marie Chandelle. Ils s'en fallent Lors de Brouillard Si on chantait me peine n'est pas que je t'aime le temps se lasse le cœur parmi les femmes pourquoi le t'aime celles qui t'ensemble je les préfère marie divine sans Cuisine, je t'imagine, hih, hih, hih, hi, hi, hi, hi, hi. si on chantait, si on chantait.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 onze gedachten en gebeden zijn met zijn familie. Een afschuwelijk ongeval in de Amerikaanse Indycars afgelopen nacht op het circuit van Las Vegas overleed de Britse coureur Dan Weldon. Robert Doornbos reed enige jaren met en tegen Weldon. Hij heeft de gevaren van het oval racen aan, aan den lijven ondervonden. Nou ja, om te beginnen. Het, het Ovalrace op zich is een Amerikaans concept. Uh, wat natuurlijk gevaarlijker is dan een normale circuit. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Ik heb zelf ook een paar keer ben ik de Muur ingevlogen. Nou, die betonnen muur die is erg hard. En op die snelheden met 220 mijl gemiddeld, zeg 340 gemiddeld. Uh... 340 km per uur? Ja, 340 km per uur gemiddeld heb je gewoon geen uitwijkmogelijkheden. Het moment dat dus de crash voor hem begon, uh, hij lag op de laatste plaats. Dat was een uh, strategie om hem laatste te starten. Als hij hem dan zou winnen, de race, dan zou hij 5 miljoen dollar bonus krijgen. Uh, heel Amerikaans, maar goed. Uh, dan Weldon was een oval specialist. Die zou dat ook nog kunnen ook. En uh, hij startte achteraan en je ziet hem dus in dat verkeer rijden. En halverwege het veld raken er twee elkaar. Waardoor je dus op een gegeven moment gewoon een, een wolk van, van, van rubber en vuur ziet... Um, van auto's die al crashen. Ja, en dan heeft die jongen geen keus. Het is, uh, zijn spotter hoorde je nog op de radio zeggen. Dat zijn maar zijn extra paar ogen die bovenop het dak staan. En die kan zeggen van oké, okay, crash in turn 2. Go high or go low. Um, ja, En een seconde later vloog hij al zelf de hek in. Uh, ongelooflijk. Die, die, die closing rate, zoals ze het noemen. Dus die snelheid als jij aankomt met 3,40. Je, je, je rijdt zeg maar een voetbalveld per seconde. Dus als je dan die, dat, dat ongeluk op je af ziet komen. Dan uh, ja, heb je eigenlijk geen keus. 340 km per uur is bijna niet voor te stellen. Op het moment dat je dan uh, hem de lucht in ziet gaan, wordt hij gelanceerd. Wat gebeurt daar exact? Het zijn open wielen waar we mee racen. Dus uh, ik, ik moet zeggen, ik heb met, uh, zelf met Dan Weldon in Texas uh, een jaar geleden of twee jaar geleden een ongelooflijke race gehad, wiel aan wiel. Altijd onwijs veel respect voor elkaar. Maar je rijdt millimeters van elkaar met open wielen. En als je elkaar raakt, dan ja, door, de, door, door dat gebeuren krijg je dus gewoon een lancering. Uh, en dat gebeurt dus ook nu? En dat gebeurt. Uh, wa wa wa waardoor dan de lucht, zeg maar, onder de auto komt. Nou, het laatste wat je wil is dat dan uh, de wind hem te pakken neemt met die snelheid. En dan ben je gewoon een passagier. Uh, en in Den is een geval uh, een passagier die gewoon echt niks meer kon doen. En uh, uh, heel veel pijn heeft gehad, denk ik. Hij wordt dus gelanceerd, opgenomen, de wind komt eronder... en dan vervolgens vliegt hij eigenlijk richting dat hek. Wat kun je zeggen over het hek? Ja, de hekken, je die, uh, die hebt natuurlijk de betonnen wand uh, naast de banking. En vervolgens heb je de hekken zelf. Uh, die, die hebben ze geplaatst voor veiligheid voor de fans. Uh, we hebben enorm veel fans elke, elke race. Uh, gemiddeld 100.000, 150.000. Die moeten beschermd worden voor onderdelen die, de, die het publiek in kunnen vliegen. Um, en in dit geval is dat de hek heeft gewerkt als een soort scheermes. Ik bedoel, de, de auto is erin gevlogen. En uh, op die snelheid tegen staaldraad aan, ja, dan blijft er gewoon niks van over. Je zag hem landen in zijn kuipje. Maar waarschijnlijk uh, ja, is, is de impact te zwaar geweest voor het lichaam. 15 auto's betrokken bij het geheel. Je ziet inderdaad al een aantal vuurballen voordat hij uh, zelf een vuurbal wordt. Is die sport niet gewoon te gevaarlijk? Ja. Het is gevaarlijker dan, uh, dan Formule 1. Uh, toen ik de switch maakte van Formule 1 naar, naar Indycar... Uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik op de eerste oval in, in Miami... heb ik toen best wel mijn witte knokkels gezeten. Van uh, oké, okay, uh, Als ik hier nu eraf ga, dan, dan heb ik echt pijn. Het kan echt wel fout aflopen. Maar je hebt nooit echt zo stilgestaan bij de gevaren... Uh, omdat je daar ook niet op wil focussen. Als je angst hebt in zo'n auto, ben je gewoon minder snel. Ben je minder gefocust. Uh, dan Weldon is een vriend, een collega. Ik heb al uh, een traantje gelaten vannacht. En, uh, Um, dan besef je in één keer dat het zomaar over kan zijn. De jongen is 33, heeft, uh, was heel succesvol. En, um... Twee keer in die 500 gewonnen. Eén uh, keer in mei, in mei van dit jaar en natuurlijk in 2005. In ja, mijn ogen ben je dan een levende legende. Hij heeft kampioenschap gewonnen. en uh, Natuurlijk heeft hij ook races gehad dat hij aan het vechten was uh, in het middenveld. Of, uh, of achterin in dit geval. Maar ja, uh, het blijft een hele goede, goede coureur. En uh, die heeft hier niks aan kunnen doen. Het is ook belachelijk hoe, hoe, hoe die snelheid van 340 km per uur bereikt kan worden. Op een oval inderdaad. Dat is... Niet te bevatten, denk ik, voor de mensen thuis. Nee, ja, de, het zijn echt uh, hele snelle auto's. Ik bedoel, in de Formule 1 heb ik altijd heel erg genoten van de snelheid en de techniek. en uh, de remkracht, vooral van de Formule 1 auto en bochtensnelheid. Uh, maar hier, IndyCar, die hebben zwaardere motoren dan Formule 1. Je rijdt bijna 900 pk uh, met hetzelfde gewicht van een Formule 1 auto. En je rijdt eigenlijk alleen maar vol gas. Dus wat je dan krijgt, is dat je zo min mogelijk downforce hebt. en uh, de snelheid bouwt zich alleen maar op. En door de centrifugale kracht, zeg maar dat je in die banking zit, kan je ook naast elkaar blijven rijden. Um, het is heel spectaculair om, om, om het te doen. Uh, dat geeft een enorme adrenaline. Om het te zien voor de fans is het heel spectaculair. Maar uh, het gevaar is, uh, is wel dubbel zo groot als Formule 1. Nou is het zo dat jij racet op dit moment niet. Maar je bent wel bezig om te kijken of seizoen 2012 voor jou een plekje is in de Indies. Heb je nu zoiets door dit ongeluk van nou moet ik het eigenlijk wel gaan doen? Ja, het ja, is wel een dubbel gevoel. Uh, ik ben natuurlijk succesvol uh, geweest. Ik heb mijn successen gehad in Amerika. Ik heb races kunnen winnen. En, uh, en ook met Dan Weldon in dit geval hebben we gevochten om, uh, om podiumplekken. En uh, uh, ja, zit je gewoon in diezelfde league. Uh, als je dan nu ziet dat, uh, dat hij zo'n crash meemaakt en uh, dat hij het niet overleeft. En aan de andere kant ben ik bezig met contractbesprekingen met een sponsor om terug te komen in, in IndyCar. Um, ja, het geeft dan een heel dubbel gevoel en ik heb het voor mezelf wel op de rij dat ik zeg oké okay, als ik angst voel of als ik uh, dit veel invloed op me heeft dan, uh, dan zal ik ook niet in die auto stappen. Want dan, uh, dan ben je gewoon niet snel genoeg en uh, ben je er niet bij met je concentratie en uh, zelfvertrouwen is alles in deze sport. Kun je zeggen als je nu die knoop zou moeten doorhakken zou die ook uh, de kant op kunnen vallen van nou laat maar. En dan misschien over een maand zeg je van nou ja het hoort er ook een beetje bij bij deze sport die risico's. De risico's horen er zeker bij, ben je van bewust. Maar ik heb het nog nooit zo uh, dicht bij me gehad dat echt een vriend, collega uh, is overleden. En uh, ja, dat is wel iets dat je even moet, uh, moet verwerken. Dat zijn Robert Doornbos tegen verslaggever Angelo Terwiel. We gaan praten over voetbal, voetbal in Engeland. Want uh, als het aan de buitenlandse eigenaren van de Premier League zou liggen... zou degradatie uit en promotie naar de hoogste Engelse voetbalcompetitie worden afgeschaft. De vrees dat het gebeurt zal groter worden naarmate meer Engelse clubs in buitenlandse handen komen. Dat vreest tenminste Richard Beaven, de baas van de vereniging van voetbalmanagers. We gaan erover praten met Arjen van der Horst, de correspondent in Londen. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Ja, is, is er echt aanleiding om ervoor te vrezen dat die regeling wordt afgeschaft? Nou, er ligt geen concreet voorstel op tafel. Maar deze Richard Biven, die is, ja, is voortdurend in overleg met de clubs. En tijdens een van de vele vergaderingen ja, zijn dit wel de onderwerpen waar dus over gesproken wordt. En die geluiden komen dan vooral van de clubs die in de buitenlandse handen zijn. Nou, Blackburn is sinds deze week in handen van een Indiaas consortium. Daarmee komt het aantal uh, Premier League clubs in buitenlandse handen op tien. Precies de helft dus. Ja, en dit zijn vaak uh, investeerders die een uh, voetbalclub als speeltje zien. Denk bijvoorbeeld aan Ab Abramovic van Chelsea. Of gewoon als een financiële investering. Ze hebben geen emotionele band met de club, uh, niet zoals vroeger. En die worden steeds machtiger in de Premier League. Ja, en waarom willen ze dan die, die, die promotie degradatieregeling afschaffen? Ze willen gewoon zeker zijn van hun poen? Om geld. Ja, dat is, uh, da daar draait het tegenwoordig allemaal om. En om je een voorbeeld te geven hoe, hoe belangrijk geld is geworden in de Premier League. 25 jaar geleden hadden de hoogste divisie hier uh, 8 miljoen euro binnen aan televisierechten. Tegenwoordig is dat 2,5 miljard. Uh, de Premier League is commercieel gezien de meest succelle, succesvolle uh, competitie uh, ter wereld. De belangen worden ook steeds groter. Zeker nu steeds meer clubs ook veel geld verdienen in het buitenland. Met bijvoorbeeld uh, ja, een tournee in Azië. Nou, niemand die dat beter illustreert dan John Henry. Dat is de nieuwe eigenaar van Liverpool sinds vorig jaar. Een Amerikaan, eigenaar van de Boston Red Sox. Had vorig jaar nog nooit van de club gehoord. Maar ja, toen hij hoorde hoeveel Liverpool verdient in Azië... Ja, was hij wel geïnteresseerd. Want dat zijn dingen die je niet met een club kan doen. Ja, en hij ziet dit gewoon als een lucratieve sportinvestering... Maar ja, dan moet je wel in die Premier League spelen... en dan wil je liever niet degraderen natuurlijk. En deze plannen komen dus vooral van de Amerikaanse investeerders... die, die het echt als investering zien en, en, en totaal geen clubliefde kennen? Dat is niet zo met zoveel woorden gezegd uh, door Beven, Maar ja, als je naar die tien uh, clubs kijkt die in buitenlandse handen zijn... Arsenal, Man United, Liverpool, Aston Villa, Sunderland... Vijf uh, van de tien zijn in Amerikaanse handen. Ja, en die zijn natuurlijk een systeem gewend. Zoals bijvoorbeeld het honkbal, Een geslo gesloten systeem waar, waarin niemand promoveert en degradeert. Ze noemen het ook echt een franchise. Hè. Uh, dat garandeert je financiële status. Ja, het zou me ook niet verrassen als het juist deze clubs zijn... die pleiten voor een afschaffing van uh, degradatie en promotie. Hoe valt het eigenlijk bij de fans, Arjan? Want uh, we weten de kritiek uh, van de fans van Manchester United... of die broertjes Glazer, was dat... Uh, ja, dit valt niet goed. Ik denk, uh, je ziet wel vaak wisselende reacties bij fans. Uh, toen uh, deze meneer Henry Liverpool vorig jaar overnam, waren de fans juist blij. Want ze hadden twee andere Amerikaanse eigenaren waar ze helemaal niet blij mee waren. Nou, deze meneer Henry heeft weer rust in de tent gebracht. Maar als je het hebt over dit soort uh, voorstellen: het afschaffen van degradatie en promotie. Ja, dat is toch de kern van het Engelse voetbal. Dat bestaat al sinds de oprichting van de hoogste divisie in de 19e eeuw. Dat systeem is nooit aangetast. En je kan je voorstellen dat dit soort voorstellen... Ja, heel veel emoties losmaken bij de fans. Want zij hebben het gevoel dat het niet meer over de fans gaat, over de clubs... maar echt alleen maar om het geld. En dat ligt gewoon niet lekker. Maar goed, dit soort mannen die hebben de macht bij de clubs, de macht in de Premier League... En uh, daar kunnen fans eigenlijk bijzonder weinig aan doen. Ja. Uh, dan even terug, de promotie-degradatieregeling, Zou die überhaupt zomaar geschrapt kunnen worden? Dat kan als uh, de clubs die eigenaar zijn van de Premier League... Uh, samen uh, een meerderheid van 14 bijeenbrengen. Dus als 14 clubs zeggen, dit willen wij, dan kunnen ze de regels aanpassen. De Engelse Voetbalbond heeft vandaag wel gereageerd. Die zegt dat het dan nog niet zomaar kan. Want zij zouden in principe zo'n voorstel kunnen wegveteren. Uiteindelijk denk ik wel dat dus de clubs het kunnen forceren. Vergeet niet dat de Premier League zelf ook zo is ontstaan. In 1992 liepen de clubs massaal weg uit de toen nog uh, bestaande League. Nou, die hield op te bestaan. De, de, de Premier League werd eigenhandig opgericht door de clubs... Ook toen ging het om het geld. Ook toen kon de Engelse voetbalbond het tegenhouden. Maar ging uiteindelijk toch akkoord. En je ziet ook nu dat de grote clubs ja, de druk heel erg aan het opvoeren zijn. Niet alleen uh, met dit soort verstellen. Uh, Liverpool liet vorige week weten bijvoorbeeld dat ze zelf de verkoop van televisierechten in het buitenland wil controleren. Nu is dat nog in handen van de Premier League als geheel. Uh, nou, nu, nu nog krijgt de kampioen hier maar anderhalf keer meer... dan de hekkensluiter aan tv-rechten. In Spanje bijvoorbeeld is dat al een factor 12. Ja, die kant willen de grote clubs ook opgaan hier. Ja, de grote clubs, maar die kunnen toch niet bestaan zonder die kleine clubs, toch? En, en daarvoor heeft het dan grote consequenties, lijkt me. Zeer grote consequenties, want die zullen natuurlijk leiden... als dit soort plannen doorgaan. Tuurlijk ook de clubs van de lagere divisies... als die helemaal niet meer de kans krijgen om te promoveren. Het verschil tussen groot en klein... Is al enorm, zal alleen maar groter worden. En je proeft ook de angst bij de kleinere clubs dat dit uiteindelijk de opmaat zal zijn voor nog iets groters. Een Europese Super League. Waarin de grote jongens in Europa het onder elkaar uitmaken. En dat de bestaande competities, de nationale competities, een zachte dood zullen sterven. Arjen van Horst, dankjewel. je wel. Fraser of something in the water. Ajax speelt morgen in de Champions League weer. Tegenstander is Dynamo Zagreb. En vanmorgen vertrok de ploeg vanaf Schiphol. Met aan boord onder andere ook onze verslaggever, Ronald van der Geer. Het is even na 12 uur als Ajax voet zet op Kroatische bodem in Zagreb. Om precies te zijn, daar waar Dynamo Zagreb morgen de tegenstander is... Het is een trip die de Amsterdammers danken aan twee Duitsers. Lothar Matthäus en Paul Breitner namelijk koppelden de Kroatische kampioen aan Ajax tijdens de loting in Monaco. We hangen Zagreb. Dynamo Zagreb, groep e. Real Madrid, Olympique Lyonnais, Ajax en Dinamo Zagreb in groep D toen Ajax die tegenstanders in het kampioenenbal eenmaal kende, was het eigenlijk al duidelijk. En na de 0-0 tegen Lyon en de 3-0 nederlaag in Madrid is het zelfs noodzakelijk. Er moeten punten gehaald worden in zaken. Dit is, uh, morgen is een, een hele cruciale wedstrijd uh, voor ons, voor uh, deze poolfase. Wil je nog uh, tweede worden, dan moet, zal je moeten winnen. Wil je in ieder geval overwinteren uh, in de Europacup, zal je ook uh, in ieder geval minimaal gelijk moeten uh, spelen. Dus een verlies uh, zou heel slecht uitkomen. Als we dat op onze manier doen, dan is de kans groot dat je een goed resultaat haalt. En, uh, ja, we gaan gewoon met de instelling die we altijd uh, graag willen zien. En natuurlijk uh, zijn er periodes geweest dat, dat het een stuk minder is geweest. Maar ja, we hebben kunnen zien uh, in de tweede helft tegen uh, afgelopen zaterdag tegen AZ ja, dat we het wel degelijk kunnen. En dan verhaal uh, over de instellingen op dat moment. Uh. Dus ik uh, ga ervan uit dat zij ook het besef hebben... en wij allemaal dus het besef hebben... dat dit een hele cruciale wedstrijd voor ons is, is in uh, Europa. En dat zegt Frank de Boer op een druk bezochte persconferentie... in het stadion van Dynamo Zagreb. De Boer handhaaft trouwens de opstelling van afgelopen zaterdag... van de wedstrijd dus tegen AZ. Dus is er weer een aanvallende rol voor Theo Jansen. Ja, maar uh, ik denk ook dat we... Okay, we hebben niet zo'n hele brede selectie op dit moment. We hebben natuurlijk... Uh, wel veel jonge jongens die geblesseerd zijn, zoals Boyderson die linksback kan spelen. Uh, Toulani die uh, lichte overbelasting heeft van, van een bijspier. nou Ebicilio die ook een beetje overbelasting heeft. Kolbein uh, natuurlijk, die dan ernstig uh, geblesseerd is. Ik denk dat het uh, zoals het zaterdag gegaan is, dat uh, Theo daar een goed gevoel bij heeft. Dat wij dat ook hebben gehad natuurlijk. Maar... Ik denk met, met name ook dat Eno daar heel goed kan, kan renderen. Dat weten we dat hij zijn, positie, dat dat zijn ideale positie is. Dus ja, Dan geef je hem ook dat ja. En dat is allemaal in Zagreb. Dat is de hoofdstad van Kroatië. Sinds 1991 onafhankelijk. En Dynamo is dan weer de voetbaltrots van de hoofdstad. Over dat de prachtige land zegt men trouwens. Kroatië. Je moet er geweest zijn. En daar kan Ajax nou net goed over meepraten. De Amsterdammers zijn namelijk al voor de zesde keer in Kroatië en voor de vierde keer in het Stadion, En niet zonder succes, want in 1998 bleef het 0-0. En in 2007, toen Henk ten Tenkaten nog trainer was van Ajax, speelde het in de eerste ronde van de UEFA Cup hier. En won het zelfs. Huntelaar. Huntelaar, Rommedaal, Rommedaal, Rommedaal. Scoort! Ja! Ajax op 1-0. En daar had helemaal niemand op gerekend. Het is uh, gewoon ontzettend stil in het stadion. En ook twee jaar later in 2009 werd er met 2-0 gewonnen. Door goals van Pantelic en de Zeeuw. Er was toen trouwens geen publiek. Dat is er morgen wel en het elftal is ook totaal anders. Frank de Boer heeft wel een aardige indruk van de tegenstander van morgen. Ze hebben dan uh, nul punten, maar uh, ja, voor hen is het cruciaal deze thuiswedstrijd. En ze hebben tegen Madrid gespeeld, hebben ze uh, ja, redelijk weerstand gegeven. We hebben ook een kans er gehad. En het is gewoon een hele, ook een heel talentvolle ploeg, je kunt het een beetje zien uh, als Ajax, vele jonge jongens die, uh, ja, die nog op het allerhoogste niveau uh, nog moeten rijpen, maar er wel heel veel kwaliteit in, in zit. Ja, Zij hebben ook uh, ja, de problemen, dus als er een groot talent is dat die dan weer snel weggekocht wordt, dat ze niet echt aan een team kunnen bouwen, maar dat er altijd heel grote talenten rondlopen hier. En vooral dan bij Dynamo, dat is een, dat is een feit. Dus het uh, zal morgen een heel interessante wedstrijd worden. Maar goed, het gaat uiteindelijk allemaal om winnen. En dat moet morgen gebeuren in Zagreb. Want die drie punten leveren niet alleen voortgang op wellicht in het Europese voetbal, maar ook... Natuurlijk uh, uiteindelijk zal denk ik een overwinning uh, vooral heel veel vertrouwen scheppen. Want we hebben natuurlijk weinig overwinningen in de laatste tijd. Eigenlijk alleen tegen Noordwijk, maar daar gaat iedereen van uit natuurlijk. En voor de rest heel veel gelijke spelen. Eén verlies. Dus uh, ik denk dat de ploeg en wij als technische staf... hunkeren naar een overwinning. Morgen dus uh, Ajax tegen Dynamo Zagreb daar in Kroatië. Live te horen natuurlijk hier op Radio 1. We gaan praten over honkbal. Ja, nee, niet over het Nederlands honkbalteam dat wereldkampioen werd. Zo prachtig was dat toch afgelopen weekend. Nee, heel Amerika keek naar een heel andere honkbalwedstrijd. Want ja, de World Series komen eraan. En St. Louis Cardinals en de Texas Rangers gaan uitmaken... wie er kampioen wordt in de Amerikaanse Major League Baseball. Afgelopen nacht plaatsten de Cardinals zich als laatste... voor de finale van die World Series, die woensdag beginnen. Ronald van Dam, ook net bekomen van het Nederlandse wk gehaald, gaat zich nu dus buigen over de goedbetaalde profs. Ronald, goedenavond. Hoe is het eigenlijk met ja. je? Ja, het gaat nog weer een beetje. Het, het jetlaggevoel gevoel is een langzaam. Ja. Maar, klaar, het, klaar voor de Fall Classic, als ze daar zeggen. De Fall Classic, ja. Uh, ja. Nou, vertel eens, wat zijn het voor clubs? Zijn het grote namen in het Amerikaanse honkbal? Nou, St. Louis zeker, uh, dat is een ploeg uh, die al uh, voor de achttiende keer nu in de World Series staat, heeft hem tien uh, keer gewonnen. En is daarmee de nummer twee achter de New York Yankees, die uh, de titel 27 keer hebben veroverd. En de laatste keer was voor hun in 2006. toen versloegen ze Detroit met uh, 4 tegen 1. Ja, het is de club van, uh, van Mark McGuire, de man die in 1998-70 home runs sloeg. En, uh, ja, laat toegaf dat hij dat met de doping heeft gedaan. Maar dat is een, een grote naam in het Amerikaanse honkbal. Dat geldt wat minder voor de Texas Rangers. Uh, die stonden vorig jaar voor het eerst in de World Series. Een club uit 1961. Vloor toen met uh, 4-1 van San Francisco. En uh, ja, de namen daar waar je aan moet denken zijn... Nolan Ryan, een van de beste werpers ooit. Die nu de technische basis. En, uh, en George Bush, de voormalige president van Amerika... is er ook nog een tijdje mede-eigenaar van geweest. Oké, okay, dat is dus de underdog, hè? Komen ze voorstellen, de, de Rangers. Absoluut, ja. uh, zijn het wel de twee beste teams van dit seizoen? Uh, nee, ook niet. Oh. St. Louis zeker niet. Ja, je zei al, het underdog. Uh, misschien qua reputatie Texas, maar uh, misschien wel een licht favoriet voor deze World Series. Maar St. Louis is... Ja, die, die waren eigenlijk bezig aan een moeilijk seizoen. In augustus uh, hadden ze helemaal nog niet zo'n uitzicht op, uh, op die play-offs. Maar van de laatste dertig wedstrijden werden er twintig gewonnen. En uh, zo voorover de zijde wildcard in de National League. En mochten ze mee naar de play-offs. Ze wonnen van favoriet Philadelphia. Uh, die schakelde in de eerste ronde uit. En Milwaukee uh, nou ja, Milwaukee ging er dus aan in de finale van de National League. Texas uh, is wel een ploeg die het heel goed heeft gedaan. Uh, eindigde tien wedstrijden voor uh, Los Angeles in de American League West Division. En versloeg uh, Tampa Bay en Detroit uh, op weg naar de World Series. En uh, die zijn eigenlijk dat hele jaar al goed bezig. Wie zijn de grote sterren? Op wie moeten we gaan letten zometeen? Nou, eerst maar even St. Louis. Ja, daar is Albert Poehols, de man uit de Dominicaanse Republiek. Hij is daar gewoon de man. Dat is echt een beest van een slagman... die nu in elf seizoenen gemiddeld 40 homeruns moet je, je voorstellen, 40 homelens per seizoen slaat. Hè, gemiddeld over elf seizoenen. En de beste werper van die ploeg is Chris Carpenter, dat is echt de aas van de rotatie. Kijken we dan naar Texas, daar is uh, CJ Wilson, uh, sinds twee jaar eigenlijk een startende werper en, en de beste man in de rotatie. Maar de man waar we even stil aan moeten staan is uh, de slagman Josh Hamilton. Dat was uh, ruim tien jaar geleden eigenlijk het, het grote talent in het Amerikaanse honkbal Werd gekozen door Tampa Bay in het draft. Was toen betrokken bij een auto-ongeluk en uh, herstelde van zijn rugblessure raakte die verslaafd aan, uh, aan cocaïne. Raakte echt aan lage wal, uh, zat echt, echt gewoon in de goot. Maar it ja, hij is afgekikt, ging in 2007, dan uiteindelijk toch debuteer in de bij de Cincinnati Reds... en uh, speelt nu voor het vierde jaar bij Texas. En dit jaar, om het verhaal nog maar even wat ongelooflijk uh, te maken... hij gooide een fout geslagen bal naar iemand in het publiek, een vader van 39... en die ging die iets te ver voorover en oh, viel, ja. Ja, viel voor over de omheining zes meter naar beneden... en overleed later in het ziekenhuis. en Dat overkwam dus ook nog uh, Josh Hamilton, maar uh, ja, aanslag is het echt uh, de beste man bij, uh, bij de Texas Rangers. Uh, hoe kijkt Amerika naar deze wedstrijd? Is het, is het, zijn er het twee rivalen, uh, is het, is, zijn de liefhebbers in kampen verdeeld? Ja, je zou, je zou je kunnen zeggen, is het het Ajax-Feyenoord van, uh, van honkbal Nee, dat, dat, dat geldt eigenlijk alleen maar voor de Boston uh, Red Sox tegen de New York Yankees. Ja. Dat is een wedstrijd die alleen maar in de, in de American League gespeeld kan worden. En dat kan nooit de World Series zijn. Maar ja, St. Louis is natuurlijk wel een hele grote naam. Het is echt een honkbalstad dat St. Louis dat is ook, sowieso een hele mooie stad. Ik kan jullie eindigen, denk ik, alles over vertellen, want zijn zoon woont er, Maar dat, is echt, echt, uh, dat, dat ademt in alles honkbal uit... En, Texas misschien wat minder. Dat is in Arlington. Sowieso is dat een beetje ja, niet een echt een geweldig mooie stad voor ons Europeanen. Voor Amerikaanse beschippen dan misschien wel. Maar het maar is nog geen naam in het Amerikaanse hondbal. in die zin. Je kan dat niet vergelijken met de Yankees of de Boston Red Sox. Maar goed, ze staan er wel voor het tweede jaar. Dan zijn dat misschien wel aan het worden. Maar dan zullen ze die World Series wel eens een keer moeten gaan winnen, die Rangers. Oké. Okay. Ronald van Dam, je gaat weer genieten, denk ik. Hè? Ja, absoluut, ja. Ik zit lekker in de mood, hoor. <laughs> Heel goed. Dank je wel voor zover. Oké. Okay. Keren we terug naar het boksen, want u hoorde het al eerder in deze uitzending. In Rotterdam zijn de Europese kampioenschappen boksen voor vrouwen. Een spannende dag was het vandaag, op de openingsdag voor de Nederlandse boksbond. Want nog nooit mocht de NBB zo'n groot toernooi organiseren. Ook voor Jessica Belder was het een bijzondere dag. De pupil van oud wereldkampioen Raymond Joval en bondscoach Tom Dunk debuteerde in de klasse tot 60 kilo op een groot titeltoernooi. Ik kom net van de loting. Je box vandaag. Uh, Bert-Jan. Bondscoach uh, Ton Dunk. De loting is geweest. Er rest nog een paar uur voor de wedstrijd van Jessica. Wat kan je nu nog doen? Uh, niet veel meer. Gewoon een beetje op, op, op ja, Jessica op de gemak stellen, wat zelfvertrouwen in praten. En verder eens afwachten tot de wedstrijd begint. Wat voor indruk maakt ze op je? Uh, nerveus, gespannen. Maar uh, ze hebben zin in, zegt ze. En dat is ook wel een goed teken. Ja. Hey, dit is een test of je je telefoon nog aan hebt. En die heb je nog aan. Oké, okay, waar ben je? Uh, Raymond Javal, je bent uh, normaal gesproken de trainer van Jessica. Wat kan jij nu nog doen voor haar? Uh, voor haar op dit moment? En, uh, <clears throat> nou, niet voor mezelf uh, rustig houden. Er zijn nog een paar uur voordat haar wedstrijd begint. Heb jij nog contact met haar? Oh, oh jawel. Uh, ze, ze wordt nu uh, van het hotel hier naartoe gebracht. En daar, uh, we wachten nu op haar. Of ik wacht nu op haar. Uh, daar gaan we even bespreken... Hoe laat uh, we met de warming up gaan beginnen? Uh, ja, ik doe de warming up en uh, ik begeleid het naar de ring samen met uh, de Bonesco. Ladies and gentlemen, good afternoon en welkom op day number one van de Europese Women Boxing Championships 2011. On behalf of the uh, Dutch Boxing Association and the city of Rotterdam, we wish you all a lot of succes during the 2011 European Women Boxing Championships. Hans de Bruin, de toernooid directeur hier in Rotterdam. Hoe groot is dit toernooi? Nou, veel groter dan, dan we ooit verwacht hadden en dat er ooit geweest is. Het is een jaar voor de Olympische Spelen in Londen. En uh, je ziet duidelijk, er zijn 32 landen die meedoen. Er zijn meer dan bijna 200 deelnemers. En dat is vergelijkende wijze met het verleden... is dat ongeveer uh, zo'n uh, 60 tot 70 meerdere deelnemers. Wat zijn de problemen waar je nog op zo'n eerste dag tegenaan loopt? Dat, ja, dat, zijn, dat zijn hoofdzakelijk kleine dingetjes die... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, waar de internationale... Uh, bijvoorbeeld, er zijn een heleboel regeltjes veranderd per 1, uh, 1 augustus. Nou, die heeft nog niet iedereen in zijn hoofd bij de internationale uh, officials. Dus die, uh, die komen we hier en, en dan uh, moeten we dat nog een beetje aanpassen. Maar dat zijn kleine zaakjes. Hé, hey, ja, nu gaan je best gaan. Het is uh, wel cool dat je er zijn. Nee. Ja. Krijg ik een knuffel? Ja, tuurlijk heb ik een knuffel. <laughs> Spandoeken, knuffels en aanmoedigingen. Wat een enthousiasme voor Jessica. Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is onze trots. Trots van uh, Amsterdam uh, ABC. Dat is de boksclub van Jessica. Dat is de boksclub van Jessica. De boxclub van Jessica uh, met de hoofdtrainer Raymond uh, Joval, een oude wereldkampioen. Wat is het belangrijkste wapen van Jessica? Het belangrijkste wapen van Jessica is uh, zijn, uh, uh, haar linkerhand. Haar linkerhand is... Uh, ja, uit eigen ervaring kan ik zeggen, die komt wel uh, hard aan. De yeah. next bout in ring nummer B is bout nummer 19. In de red corner van de Netherlands, Jessica Belder. Yeah. En in de blue corner van Azerbaijan, Hazinat Hayejeva. Lopen naar voren, lopen, ervoor, lopen ervoor. Op de tribune zit ook de vader van Jessica Belder. Jessica zat net uh, de hele tijd naast u. Waar praat je dan over? Uh, Vader-dochter-dingen of boksdingen? Ja, dan praat je over hoe je, of ze haar eigen goed voelt, uh, of ze zich sterk voelt, uh, uh, of ze zenuwachtig is of uh, dat soort dingen. Wat kan u haar dan voor raad meegeven? Ja, uh, de, de, deze keer is het gewoon alles of niks. Ik bedoel, uh, anders is het uh, sluis. Is de vader nerveus? Ik ben nerveus, ja zeker. Ja. Hoe, hoe uitziet dat? Uh, trillen. <laughs> nou, nah, het is wel zenuwachtig, gewoon uh, zenuwachtig. Is het ook leuk om naar een dochter te kijken die bokst? Het is heel leuk, ja. Niet bang. Uh, in het begin dacht ik altijd wel van. Uh, als ze maar geen uh, harde klappen krijgt. Zeg maar, dat, uh, dat ze gaat leggen ofzo, of zo. Uh, dat er wat uh, gebeurt. Maar daar ben je aan, dus. Uh, Ring. Hey. Komt goed. Ja, Jessica, goed, meid! Ja, goed. Wat hou je nou voor gevoel over aan je EK? Nou, momenteel uh, voel ik nog behoorlijk veel adrenaline, dus ben ik nog niet uh, super superchip. Maar uh, vanavond in mijn bed zal ik wel een traantje laten, denk ik, uh, dat het zo snel is afgelopen. Je wist uh, een zware loting, een tegenstander uit Azerbeidzjan. Heb je dan toch iets, omdat het zo close is, dat je jezelf overtreft? De puntenverschil met één puntje, zeg maar, verlies, is wel minder groot dan wat ik van tevoren, waar ik bang voor was van tevoren. Maar tijdens het gevecht dacht ik wel van ja... Ze hoeven niet per se te winnen. Zeg. Maar ik zou ook wel gewoon kunnen winnen. Op welk moment ging jij beseffen dat er meer in zat? Nou, in de eerste ronde raakte ik er twee of drie keer met een, met een voorhandhoek, rechtse hoek. En toen dacht ik, oh, oh, die kan misschien nog wel een keer raak zijn. En ik had niet hele zware stoten van haar gekregen. Dus dan kan je ook wel wat makkelijker meeknokken. Wat is de les van deze dag? Uh, ik denk dat de allerbelangrijkste les is uh, nooit van tevoren uh, doen denken. <laughs> uh, yeah, Gewoon gelijke, uh, gelijke kansen. Ik bedoel, we zijn allemaal meiden met twee benen twee armen. En uh, vooral niet te druk maken van tevoren. En uh, ik denk ook tijdens de wedstrijd uh, ja, niet veel nadenken over de puntenstand. Gewoon uh, gaan met de benen. Winner in ring B in de blue corner. De score 11-10 van Azerbaijan. Azinat ja, helaas zit het rooi voor Jessica Belder er alweer op. U hoort een reportage van Floris van Hoorn. was dat heartbroken met inmiddels de vijfde zangeres voor de band die bestaat sinds 1995. Weet u dat ook weer? Goed, voetballer dan. Excelsior zoekt nog altijd naar de eerste overwinning in de Eredivisie. Na negen gespeelde wedstrijden staat het troosteloos onderaan met maar twee gelijkspelletjes. Trainer John Lammers kent de feiten als een ander en probeert het tij te keren. We hadden de, de, de eerste zeven wedstrijden, acht wedstrijden hadden we afgesloten. We uh, hebben wat afspraken gemaakt. Tegen Twente is dat heel goed gegaan. en dus, uh, Dan verwacht je tegen NAC eigenlijk iets meer. Dus uh, uh, dat, dat krijg je dan niet. Ja, die oorzaken bespreek je dan weer en dan probeer je toch weer uit te komen. Er zijn nu, uh, de komende drie wedstrijden, vier wedstrijden zijn voor ons ontzettend belangrijk. En daarin moet je gewoon punten uh, moet je pakken. Dus dan moet je alle afspraken moet je nog duidelijker maken. Dat iedereen uh, weet van God, uh, daar en daar moeten we aan werken. Het is nu al de race begonnen met uh, VVV van uh, Wielaanste wordt. Nou kijk, als je gaat bekijken, het graafschap zit er ook nog een beetje bij. En, en win je een wedstrijd, dan pak je, dan pak je in één keer drie punten en dan kom je in één keer dichterbij. Maar je moet zorgen dat dat gat niet te groot gaat worden met, met VVV en met, en met de graafschap. En gelukkig blijft de, uh, VVV ook verliezen. Dus, uh, en wij krijgen ze, de komende weken krijgen we NRKC en VVV. En uh, dat zijn voor ons hele belangrijke wedstrijden. Is het eigenlijk niet heel gewoon normaal wat er nu is gebeurd met Excelsior? Het tweede jaar dan ook nog met een selectie die toch kwalitatief wat minder is, dat, dat, dat het zo gaat? Nou, dat wisten we van tevoren ook. Dus uh, dit hadden we ook besproken. Je hebt 16 nieuwe spelers. Dus uh, je weet dat je daarin een moeilijk jaar gaat krijgen. Je weet dat het financieel, dat wij niet de grootste slagers kunnen bieden. Wij kunnen hier bieden dat, uh, dat spelers zich kunnen ontwikkelen. Dus uh, dan ga je zoeken in het tweede elftal. We hebben een aantal jongens, uh, een aantal, ik geloof 6, 7 jongens, die rechtstreeks van de A-Jug. Gekomen. Eigenlijk hebben die jongens gewoon nog een jaar of twee jaar nodig in een belofte elftal. Die tijd die is hier niet en dan hoop je dat jongens zich snel ontwikkelen. En bij eh, de ene speler gaat dat wat sneller als met de andere. Maar dan heb je altijd toch wat terugval in. Yes. Hoe vaak hebben mensen tegen jou gezegd als een debuterende trainer in de Eredivisie? Wat begin je aan met allemaal jongens uit Eerste divisie en Tweede Elftallen? Nou, dat is heel vaak gezegd. Je uh, bent niet de eerste. Dat, uh, dat, dat klopt ook. En uh, uh, daar kun je voor weglopen. Aan de andere kant zeg ik ook, het is een kans. Uh, ik doe er zelf uh, alles aan om, uh, om maximaal hieruit te halen. Met de groep, uh, met mijn voorbereidingen, met mijn trainingen. Uh, ik ga alle wedstrijden kijken. Ik bereid mij er zo goed mogelijk voor. Ik bereid de jongens zo goed mogelijk voor. Dat je op het einde niet kunt zeggen van had ik maar dit of had ik maar dat. En dat probeer ik ook bij mijn jongens neer te leggen. Van god, doe er gewoon maximaal alles aan. En, en als je dat hebt gedaan, ja, dan kun je jezelf niks verwijten als je vliest. En Ik heb net even de vraag gesteld aan, aan de jongens van god, wie zat er tegen NAC goed in de wedstrijd. En er zijn vier jongens. Dus dat wil zeggen dat er zeven jongens niet goed in de wedstrijd zelf, dat vonden ze zelf, dat ze niet goed in de wedstrijd. En dat is te veel op dit niveau. Hoe moeilijk is het als je steeds niet wint? Dat je nog steeds tegen de eerste overwinning zit aan te hikken? Nou, we hebben tegen, uh, gelukkig voor de beker gewonnen. Dus uh, dat, uh, dat geluk hebben we. Maar dat is inderdaad heel erg lastig. En je moet jezelf en, en de groep telkens weer uh, uh, oppeppen... Voor, uh, voor de volgende wedstrijd. Want deze wedstrijden die kun je nooit meer winnen. En uh, dat is hetzelfde als met een kans. Dat heb ik zelf geleerd vroeger als Spits. Een kans die je niet hebt gemaakt, die zal je nooit meer scoren. Maar het gaat om de volgende kans. En onze volgende kans is weer de wedstrijd thuis tegen Heracles, dan moet je gewoon weer gaan voor die drie punten. Proef je dat de spanning toeneemt? Nee, je proeft niet dat de spanning toeneemt, want die is eigenlijk hier nog nooit uh, echt erg hoog geweest. Alleen, wij leggen zelf wel de druk wat hoger door, door uh, individuele gesprekken, door met de groep uh, dingen te bespreken, van god, wat gaat er fout, waar kunnen we, waar kunnen we nu beter, en uh, waar moet de groep beter in worden, waar moeten wij als trainers uh, beter in worden, daar leg je wel wat uh, druk neer, ja. John Lammers, de trainer van Excelsior. Uh, zaterdag komt Heracles naar Rotterdam. <coughs> Pardon. Ja, het is een bijzondere dag gisteren geweest voor voetbalminnend Arnhem. Want voor het eerst in 14 jaar won Vitesse weer eens een wedstrijd in Nijmegen van de grote rivaal NEC. Het was misschien een gelukkige zegen en niet helemaal verdiend. Maar de vreugde was er ook vandaag niet minder om bij de fans. Vanavond kwam Jong Vitesse in actie. En verslaggever Richard van der Maden nam daar maar eens een kijkje. Bij de Bataven in Gent speelt Jong Vitesse tegen Jong de Graafschap. Een van de toeschouwers is ook Piet Veldhuizen, de doelman van Vitesse, die gisteren in de Goffert weer uitblonk. Piet, is het extra nagenieten als jij als Nijmegenaar, maar echte Vitesse-man, wint van NEC? Je droomt er natuurlijk van om ooit een keer die wedstrijd te spelen en als je die gespeeld hebt dan wil je daar ook winnen. En dat is al lang niet gelukt. En dat is gisteren gelukt. Uh, ja, Daardoor is zeker één van mijn dromen uitgekomen. Dan ben ik blij omdat wij uh, daar gisteren drie punten hebben weten te behalen. Waar zit hem de beladenheid in, die wedstrijd? Ja, in alles, in de entourage, in, in, in het spel, in, in, in de overtredingen. Ja, wat waar, wat je gisteren wilt, wilt zien in het voetbal, in, in een derby, dat is er allemaal. En uh, ja, daar kan je wel van genieten. Dat is een van de gedenkwaardige dagen die ik als Vitesse-supporter mocht meemaken. Ik ben toch al 60 jaar supporter van Vitesse. En dit is een wedstrijd die blijft altijd gegrift staan. Fantastisch. Ja, dan wordt u, zoals vanochtend, extra blij wakker. Ja, ik ben met een glimlach op mijn gezicht wakker geworden. En ik moet erbij zeggen, gisteren heb ik een hele slechte dag eigenlijk gehad. Ik was van de zenuwen zo op dat, ik, dat mijn maak zich omkeerde. En s'avonds wist ik van geluk niet in slaap te komen. Maar vanmorgen was inderdaad die glimlach op mijn gezicht. En beter kon ik het niet hebben. We staan hier in Gent bij de Batave. John van den Brom, jouw trainer, die kwam net langs de tribunes lopen. En veel supporters die schreeuwden... Dank, dank, dank voor die mooie zondag. Zo diep zit het dus, hè? Ja, nee. <laughs> als je Zo belangrijk vinden ze het hier. Ja, als je weet uh, hoe het onder de supporters is, dan is dat... Uh... Het mooiste cadeau denk je, wat je de supporters kan geven, winnen in Nijmegen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel mooi dat de mensen je dan zo dankbaar zijn. Ik heb geslapen als een os. Heel lekker. Ik kan niet beter, die kakkelak in het Nijmegen. Dat, uh, dat is helemaal zo. Kunt u dat beschrijven? Wat is dat, winnen van NEC voor een uh, Vitesse-fan? Dat is niet te beschrijven. Dat is uh, ja, haat en net van, alle, van allebei de kanten kunnen we zeggen. Waarom die haat? Die krijg je meer van thuis uit. <laughs> zo was mijn vader en zo ben ik ook. Dus ja, daar kan ik niks te doen. Ik ben gewoon een in een, een nieren, een fantastische en, een, uh, ja. en dan uh, daar gaat je hart heel, heel, heel erg hard van kloppen. Is dit nu ook echt een dag van nagenieten? Word je dan ochtends ook wakker met een extra blij gevoel? Je ziet in de krant dat je een negen krijgt bijvoorbeeld. <laughs> ja, kijk... Ja, maar dat doet, dat en, doet toch wat met een speler, cijfers, of niet? Cijfers en kranten, dat, uh, ja, daar heb ik mezelf al bij neergelegd. Dat vind ik niet meer zo belangrijk. Ik lees die dingen niet eens meer. Maar het is natuurlijk wel leuk dat mensen je een schouderklopje geven. En als je wakker wordt, je hebt van de aardsvijand uh, gewonnen. En uh, ook nog, als je naar de stand kijkt, je staat gemiddeld de vierde. Met PSV voor de boeg kan een mooie week worden. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Uh, morgen een lekker vrij dagje. En dan gaan we woensdag weer klaar trainen om, uh, om PSV te verslaan. Word je erop aangesproken in jouw stad Nijmegen waar jij woont? Denk Ik denk het wel. Iedereen. Hoe gaat dat? Ja, wie, hoe gaat dat? Uh, dat, is, dat is eigenlijk uh, vanzelfsprekend dat mensen je zien. Die vinden je al niet zo aardig en die vinden je al niet zo'n leuk persoon. Omdat je bij de, ja, in hun ogen zeg maar, bij, de, bij de vijand speelt. Maar ja, dan heb je ook nog gewonnen en ook nog belangrijk geweest voor je team. Op een moeilijk moment het team er doorheen gesleept. Dus ja, ze zijn niet echt blij met me denk ik in Nijmegen. Ze hebben je huis niet beklad? Nee, gelukkig niet. Uh, ja, ik denk ook niet dat ze dat hoeven doen, want dat hoort niet bij voetbal. Wat vind je van zo'n actie, dat ze dat bij Nick Hofs gedaan hebben, jouw ploeggenoot? Ja, kijk... Uh, is het ludiek of is het belachelijk? Uh, ja, nou, ik, uh, ik vind dat je van spullen en huizen van mensen af moet blijven. Het is leuk om een grapje op een spandoek op te hangen, maar als je op mensen huizen gaat tekenen... en op schuttingen en wat, dan, wat geld gaat kosten, moet, gewoon, uh, ja, moet moet eigenlijk niet in het voetbal thuis horen. Overal proef je de, de positieve sfeer. Iedereen praat weer vanuit het positivisme. Wij willen weer ja, dat meemaken wat we tien jaar geleden hebben achter moeten laten... toen Karel Aalbers ons verliet. En zit dat erin? Uh, ik verwacht het eerlijk gezegd wel. Ik, ik hoop dat Jordania zijn woorden waar gaat maken. En dat hij in de winterstop nog een kanon gaat halen... zoals dat verleven dat omschrijft... En dat we dus van zo'n aankomende zomer de puntjes op de i gaan zetten. En dat we inderdaad het seizoen 2012-2013 uh, meegaan doen. Wie weet om de titel. Het optimisme uh, kent geen grenzen. Dan uh, naar Charon Sherry. Hij, hij scoorde gisteren al na negen seconden voor ADO Den Haag. In de wedstrijd tegen Roddy AC. En het was uh, net niet genoeg om het snelste doelpunt ooit in de eredivisie te maken. Maar snel was het wel. De muziek klonk nog door het stadion. verbroken van de eredivisie met het snelste doelpunt, maar natuurlijk bal ik als een stekker van de nederlaag en uh, ja, daar baal ik van. Ja, want Rodi FC won uiteindelijk met 4-1 van ADO, daardoor blijft het record staan op naam van Koos Waslander, die in 1982 acht seconden nodig had om te scoren voor NAC. Ja, dat klopt. En dan uh, krijg je mailtjes of berichtjes, uh, je hebt hem nog steeds en gisteren ook weer. Ze hebben het niet gered en dat is toch wel leuk. Want het was uh, Chardon Sherry van uh, Aden Haag. 9 seconden. Ik heb een lijstje bij me. Johan Cruijff, 9 seconden. Romeo Wouden, 9 seconden. En ook Arnold Kruiswijk, 9 seconden, maar in eigen doel. Eigen doel, eigen doel. Ja, klopt, ja. We hebben het over 20 maart 1982. Ja. Nak, toen nog uh, tegen Pexwolle met. Piet Schrijvers en Rinus Israël. Nou, wat gebeurde er toen, Koos Warslander? Nou, we hadden afgesproken voor de Westertal. De bal terugleggen en ik zou gelijk druk gaan zetten op de centrale verdedigers. Dus Rinus Israël en Ben Hendricks en Schrijvers was op de kool. Dus ik ging gelijk doorjagen en die bal werd ook gegeven door Ton. En die bal die stoot. En Israël die kreeg die bal en die denkt nou ik speel hem even terug naar Piet. met een boogie. Maar Piet kwam uit zijn call dus die kon er nergens meer bij. En ik hoefde eigenlijk alleen maar in één rechte lijn door te lopen. Ja, toen was bingo. Toen hinkt acht seconden. Fit leuk als we weer over het record begint? Ja, het is altijd leuk. Het staat al zo lang. Dus uh, de, ja, het staat natuurlijk ook heel scherp. Ook 8 seconden. Dus er moet echt iets, iets gebeuren. Kijk, gisteren had je eentje geloof ik binnen 2, 3 seconden met de aftrap, ja dan is het, dan wordt het moeilijk maar als die bal eenmaal naar de zijkant gaat dan is het haast niet meer te doen dus ja ik denk dat hij nog wel lang zal staan je ziet niet 1 2 3 iemand uh, die dit even gaat verbeteren nee, nee nee nee nee en als het gebeurt is het ook hartstikke leuk maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk dat dit zo gebeurt staat het ook in uh, in allerlei, allerlei recordboeken dat durf ik niet te zeggen weet ik niet weet ik niet maar op zo'n dag als gisteren hè, bij roda aan draag ja. Dan ben je in een ene weer nieuws, hè? Jawel, want uh, NAC-televisie had al gebeld en, en, en nog meer. Dus uh, ja, dan kom je weer uh, <laughs> uit de doos. En dan, uh, ja, dan gebeurt er dit en dat is toch wel geinig. Volg je het ook? Echt? Of is het op het moment dat je, dat je zoiets hoort dat je denkt van... Oh ja, dat was ik. Nee, ik, heb, ik volg het niet. Kijk, ik kreeg toevallig een berichtje van een vriend van mij. En die zei het. Anders had ik het helemaal niet geweten. Dus uh, zo doen we. Maar het, het blijft altijd leuk. Uh... Je doet nog wat in de voetballerij, hè? Want je bent trainer, zeg ik aan, van BVCB. Een zaterdag eerste klas uit Bergsenhoek, zeg ik dat goed? Ja, klopt, ja. zaterdag eerste klas, ja. dus, Ambities uh... om verder te gaan als trainer? Ja, zeker. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is je leven. Ik ben voetballer geweest, ik ben trainer, trainer geweest bij NAC, bij uh, RBC Roosendaal. Kijk, dat is gewoon... Uh, dat is, voetbal is je leven. En, uh, en een trainer, als trainer vind ik het ook ontiegelijk leuk. Zullen de jongens nou... Uh, aan wanneer gaan trainen met die jongens, zullen die dan zeggen... Hij hey trainer, met nog steeds recordhouder. Dat zullen ze vanavond wel even beginnen, denk ik. Ja. Ja. Dat denk ik wel, ja. Moet je trakteren. Want nou. weer, een jaar, weer, een ja, weer een jaar is het blijven staan. Ja, maar dan maak jij ervan. <laughs> tracteren. Nou, ik trakteer ze op een, op een goede training vanavond. Je weet het wordt volgende week wel verbroken. Je weet het, nooit. Koos Waslander. hij heeft nog steeds dat record. Een uh, laatste bericht. PSV kan tot aan de winterstop niet meer beschikken over Erik Pieters... Bek van denzelfde moet worden geopereerd aan de breuk... die hij zaterdag opliep in zijn rechtervoet. De jarige Pieter staat daardoor zo'n drie maanden aan de kant... en mist ook de oefenwedstrijden van Oranje tegen Zwitserland en Duitsland. Eén uitslag in de Eerste Divisie. fortuna er telstart 2-5. Zometeen het overmorgen gepresenteerd door Kees Grimbergen. Morgen zijn we er vanaf half negen natuurlijk met Champions League... die hij aanmoedzaakt hebt tegen Ajax. Graag het dan, nog een fijne avond. Bye. Het NOS Radio 1 Journal Elke dag de vragen bij het nieuws.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 Het nieuws van alle kanten. We zijn benieuwd. Frank Lammers zegt ja. Sanne Vogel zegt ja. Giel zegt ja. Luc en Siem de Jong zeggen ja. Sandra Schuurhoff zegt ja. En Rembo en Rembo zeggen ja. Ben jij al donor? Ja of nee? Want deze week is het donorweek. Dan vragen we allemaal iemand om ook orgaandonor te worden. Als iedereen een ander vraagt... dan wordt de kans groter dat mensen op een wachtlijst kunnen overleven...